Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Is je moeder, beste vriend of je huisgenoot eigenlijk wel geprikt tegen corona? Een meerderheid van de Nederlanders vindt het belangrijk om dat te weten, blijkt uit een enquête van Nieuwsuur. En hoe zit het bijvoorbeeld bij de kapsalon? Dat is best een lastig dilemma, zegt deze kapster. Juist in dit vak moet je zorgen voor de juiste, ja, echt hele goede voorzorgsmaatregelen. Alleen qua vaccineren, um, ik... Um, ik vind het lastig eh, als eigenares van deze salon om eigenlijk te zeggen van eh, je moet gevaccineerd binnenkomen. Vanwege privacy is niemand trouwens verplicht om te vertellen of hij wel of niet geprikt is. Er zijn al best wat tips binnengekomen over Tanja Groen. Zij verdween in de jaren 90 na een studentenfeestje in Maastricht. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wat er met haar is gebeurd. Vorige week opende misdaadverslaggever Peter R. de Vries een tiplijn... Hij is blij met hoe goed er al wordt meegedacht. Voor de gouden tip ligt een groot geldbedrag klaar. Ziggo hoeft geen gegevens van illegale downloaders door te geven aan Dutch Filmworks. Dat heeft de hoogste rechten van ons land bepaald. Het filmbedrijf wil mensen die illegaal downloaden aanpakken. Maar Ziggo hoeft daar dus niet aan mee te werken. En er is nieuws over de vrouw die ons massaal door de coronatijd heeft gesleept. Insta fenomeen Orgel orgeljoken. Ik ga spelen Moto California van de Eagles.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 Helemaal verdwijnen van social media doet ze trouwens niet. Ze blijft optreden, maar dan gewoon wat minder vaak. Dan heb ik het weer nog. De zon breekt op steeds meer plekken door. Het wordt 18 graden aan zee, 23 in het zuiden. Morgen dan is het vrij zonnig en warm. Zondag heb je meer kans op regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 is de zomer van ZFM. Met, met nu de muziek Boulevard. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, Welkom bij Morgen is het Weekend. En uh, op een nieuwe tijd. Uh, voor ons uh, helemaal nieuw. En eigenlijk is het de oude tijd van voor de coronacrisis. Maar uh, welkom om 12 uur. Ja, het is even wennen voor ons ja. natuurlijk. Ja. Het blijft goedemiddag zeggen, maar uh, het blijft wel wennen inderdaad. Ja. Ja. Ja. <lacht> nou, dan hebben we meer tijd op het strand straks. Hè? Ja, ja, ja op het strand, als het ja. beter weer wordt. Want met dit weer hoef je niet naar het strand, toch? Nou, het is lekker zon. Kijk eens naar buiten. Het wordt blauw. Ja. Nee? nee? Ja. Oké. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja, okay. <laughs> je kan naar het strand. Ja. Ik kan lekker wandelen op het strand. Dat is natuurlijk wel. Het is heerlijk gedaan. Dat. Het is ja? heerlijk om te wandelen. Ja, zeker. Nou, of achter glas ja. te zitten of gewoon even ja, achter zo'n windschermpje. Ja. ja hoor. Ja, ja. ja achter glas is het heerlijk. Wat gaan we vandaag doen? Pim, heb jij nog iets speciaals? Nee, we krijgen bezoeken van een van onze radiocollega's. Ja. ja, van de woensdag. Ja, klopt ja. Die normaal. Ja, erg leuk. Thuis heeft uh, ja. thuis alles opneemt, maar ja. nu na corona het weer vanuit de studio gaat doen. Dus, uh, ja. echt gewoon we. Ja. we hebben het nieuwe nummer van Nieuw Peets die uh, vorige twee weken geleden uh, in de programma was met Angelique ja. de Groot. Uh, voor de rest heb ik helemaal dingen via van internet afgeplukt die wel grappig waren met uitspraken en dat soort dingen meer. Ja, ja oké. Okay. En ik heb afgelopen week een leuk, en interessant interview gehad met Velasky. Ja, ja. Dat ja. gaan we binnenkort uitzenden. Maar ik ga wel wat muziek van het draaien, ja? Nou, hartstikke goed. Dit is het volgende nummer ook. Velofsky met Disney Dust. Ja? ja goed? Komt-ie.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 I'm yeah. yeah. Ik heb hier een uh, stukje over uh, het advies dat de Nederlandse staat excuus moet aanbieden voor de uh, slavernij. Uh, vind jij dat Ketty Kotti een officiële vrije dag moet worden? Feestdag? Sorry, welke? Ketty Kotti, de afschaffing van de uh, slavernij in uh, 1, juli, 1 juli 1863. Oh, nou, een vrije dag. Ja, ik heb geen vrije dagen meer nodig. Ja, we zijn met pensioen. Ja, en, <laughs> en altijd vrij. Ja, het lijkt me best een leuke feestdag. Ik heb nooit veel met feestdagen gehad, dus. Uh... Nee, daarom ja. ja. Oké. Okay. Vind jij dat je mag vragen of je gevaccineerd bent of niet? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. ja. Oké, okay, het ruist in tegen de privacywetten. Maar een enquête van uh, van maar Je e mag ook vragen: zegt, uh... ben je getrouwd of niet? Ja, maar je hoeft er ja. Je hoeft geen antwoord te geven. Je, je mag alles antwoord. vragen. Ja, ja okay, ik ja. vind dat je alles mag vragen. Ja. maar Je hoeft geen antwoord te geven. Maar als je bij een kapper komt, is het natuurlijk best een, een dingetje om te vragen van mevrouw, meneer, bent u gevaccineerd? Bij de kapper? Als je bij de kapper bent. Ja, je hoor. doet het niet. Je kan zien. Ik ben lekker kort hè, sinds een paar dagen, maar er werd niks gevraagd of niks. Geen nee. mondkapje of zo. Ik ben er wel schoongemaakt, maar voor de rest helemaal niks. Nee. nee. Oké. Okay. Ik gedraag trouwens nog steeds een mondkapje hoor met boven Ja, oké. Okay. Ook in de in Albert Heijn en zo? Ja, Oh, nou. Ja. ja. En waarom? Waarom? Nou, in Israël bijvoorbeeld heeft het maar twee weken bestaan, hè? het uh, afschaffen van het mondkapje. Ja, is dat een reden? Weet je, met, met die Delta variant, die dominant ja? wordt, uh, ja, op die, je die nu ja, op vakantie ja, gaan, krijg, gaan met een vliegtuig. Jij krijgt het niet meer, dus ja. Je bent een ja. dag of zo ziek, dus ja. Ja, ik weet het niet. Ik, nee? Uh, je hebt er nog geen vertrouwen in? Ik heb er absoluut geen vertrouwen in. Ik was vanmorgen in het uh, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, maar daar moest je nog een uh, mondkapje ja. op. Ja. Dus daar hebben ze. Ja, daar doen ze het nog wel, jammer. Daar is het natuurlijk wat kwetsbaarder, denk ik. Ja. Hoewel, ja. Ja, iedereen was blij dat we het af mochten, dus ja. Ja. Nou, ja dus en zullen we wel over het nagedacht is. hebben. Onze regeringen nadenken? Goed, vol De volgende, volgende nummer. nummer. Thank you. Ik heb dus het nieuwe nummer van New Page. Uh, het nummer is geschreven over de pijn en teleurstellingen... en het zoeken naar, uh, in liefde, naar liefdesrelaties. En de titel is zeker niet specifiek naar een ander gericht. Maar uh, ook... Uh, ja, iedereen wil... Uh, naar nou, jezelf hebben. inderdaad, ja. ja. ja, ja. Nou, je dus, uh, New Page, bent met uh, You Should Have Known... I imagine nummer van ja, uh, ja. een nieuwe page, pageband, nieuw ja leuk, ja, klinkt ja, lekker, dus zeker. Maar, we houden ze in de gaten en, uh, ja, dus, uh, we krijgen vanzelf alweer weer berichtje als ze nieuwe nummers hebben. Ik denk het ook, nou, wat Dat ging nu ook zoeken, ja, oké. Okay. Optredens en dat soort dingen meer. Ik heb nog wat leuke dingen van internet afgehaald. Bijvoorbeeld naar de dierenarts gaan. Dat is een klein detailtje. Ik ben de hond vergeten mee te nemen naar de dierenarts. Hm. Vanochtend mis pepperpots naar de dierenarts gebracht om te laten steriliseren. De assistent belde net van: We kunnen pepper niet steriliseren, maar we kunnen hem wel castreren. Pepper heeft bellen, dus ik koop een poes en ik krijg een kater. <lacht> Die vond ik ook wel leuk. Ja, vind ik ook wel leuk, ja. ja. Aspirines voor mijn vrouw, 2 euro voor 4 pakjes. Bas heeft een grasaar in zijn pootje en heeft dus pijnstillers nodig. Bij de apotheek is dat een tweede hypotheek. Het is een grasaar? Een grasaar is zo'n uh, uh, uh, scherp dingetje van een uh, ja, wapperding. Oh, van een aarde of zo. Van een ja. aarde, ja. Ja, van de tarwe. Ja, en dan soort... krijgen we beestjes nog wel eens. Uh, oh, oké. Okay. Een, uh, ja. In de wachtkamer bij een dierenarts zat een langharige tekkel op schoot van een man. Die met mij probeerde te praten. Dat wil zeggen, de man sprak. De tekkel. Ik krijg een innemting. Reageer niet. De tekkel. Ik ga naar Scandinavië. Reageer niet. Hun man tegen de tekkel. Wat een rare mevrouw, hè? Tja. Wat ze doen. Hè? Nee, ik lees die volgende al dus. In paniek belde ik de dierenarts. Twee van mijn kittels maken een roglant geruit. De hele tijd. Nee, meestal. Wanneer ik ze een flesje geef en, ze daar nog, en, en daarna... Kun je, kun je het me laten horen, zegt de dierenarts. Ik speel een filmpje af. Gefeliciteerd. U heeft twee kittons die proberen te spinnen. Ja. Ja. Um, een dramadok. Een dramadok. Gisteren uitgegleden op, het, op de betonnen vloer. Janken, gillen, hin, hinkelen. Enorme paniek. Vanochtend naar de dierenarts. Minst onze gebroken poot. Dat was mijn hypothese. Een onderzoek, röntgenfoto's, afijn, 200 euro verder. Diagnose, een gekneusd kleine teentje. Ja, ik had het de laatste nog over. Vroeg, ging je niet zo vaak naar de dierenarts, maar tegenwoordig... Hè? Tegenwoordig is het echt heel erg. Ja. ja. Ik weet niet of het erg is, maar het is inderdaad voor alles zelf. Maar er naar zijn de gewoon al meer huisdieren, volgens mij. Volgens oh, mij okay. Bijna iedereen heeft al een hond of een, een, Dat is een waar, huisdier. ja. ja. ja. Maar toch, met die nieuwe regels mag het allemaal niet meer. Je mag ook geen ratten in kooien en zo. Of nee. vogels in Pobels, kooien. Nee, vogels. Nee, nee, nee. Misschien dus moet het allemaal loslaten. Nee, ik was vorige keer, was dus mijn papagaai. Dat had ik je toen wel gezegd. Vorig jaar was mijn papagaai ziek. Ja. Dus ik naar de specialist in papagaaien. En... Um, die zei van, je moet uh, je papegaai opgeven, want het is een bedreigd diersoort. Ik zei, nou, oh. ik heb hem al meer dan 16 jaar. Uh. Ja, ja. Toen was het nog geen bedreigd diersoort. Ja, maar je moet het nu opgeven, want als mensen kwaad willen... Ja. kunnen oh. ze je aangeven en dan... Uh, Guck, ja. wist ik ook niet, nee. Nee, wist ik ook niet. Toch niet alle papegaaien? hè? zijn ja, alle papegaaien. Er dus vliegen er genoeg rond, van die groene dingen. Ja, dat zijn die graspakietjes. Oh, dat is geen papagaai? een papagaai-achtige, ja, pakiet. Ja. ja? Oh. Zo zie je maar. We weten een hoop niet. <laughs> dat geeft niet. Ik bracht mijn konijn naar de dierenarts... ook voor een sterilisatie. Ik had de oproep gemist en ik bel terug. Het is helemaal geen vrouwtje. Alleen was hij al onder zeil... en we konden niet, ik jou niet bereiken. Dus ik was gecastreerd. Dus vandaar dat ik vorig jaar geen nestje had. Maar dat doen ze zelfs al met konijnen... Ja, nou ja, als jij een mannetje en een vrouwtjes Ja, hebt in een Dat moet je ook hokje, niet doen, dat weet je. Het, <laughs> ik denk dat het moeilijk achter te komen is. Hoor. Ja. Dat weet je of de ja, kan het aan de dierenarts niet. overlaten, ofzo, of zo? Ja, ja, ja. Of vakverkeerd. Ik kan wel mee ja. naar de dierenarts. Ja. Ja. Ik was rustig aan het leren en eventjes beneden mijn hond helemaal onder het bloed. Snel naar de dierenarts, er stond een nagelsgeef. Tijdens het verwijderen kreeg mama een slag van de hond tegen haar hoofd. ...en haar neus. Dus ik zit nu op de spoedeisende hulp... ...dat maar de neus ge is gebroken. Ja, ja <laughs> Oud Jordi. Okay. Ja, ja. <laughs> maar jij bent ook al vaak, denk ik... ...naar de dierenarts geweest, toch? He? Met het paard. Valt wel mee. Ja, ja, de laatste half jaar. Hoe heet u die ook alweer? Rodríguez. Rodríguez, oh ja, die is Beer dalle. noemde ik hem, ja. De, oh, beer, ja. Dat ja. heb ik onthouden. Beer. Ja, beer. Ja, ja. ja, de laatste half jaar veel, ja. ja. Er zijn kootgevrichten ingespoten en afgelopen oh. maandag uh, ja, final, helaas uh, ja. moeten laten gaan. Dus ja. ja. dat zal ook een paar centen kosten, zeg maar. Dat is een groot paard, denk ik, hè? Ik heb vooral vanochtend de rekening gekregen van ja? het uh, inslapen en die was uh, bijna 290 euro. Oh, dus bij mensen is dat duurder. Bij mensen is dat duurder, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik ben er een paar keer bij geweest bij mensen, maar er stond ja? geen prijskaartje. Nee, die krijg je niet, hè? Nee. nee. Of gaat het via de verzekering? Ik denk dat het, ziek dat het via de verzekering gaat. Maar ja, legde me net aan. Heb je je eigen risico voor je einde gebruikt? Dat Meestal maakt niet uit. Wel. <laughs> dat maakt niet uit. <laughs> dat zei iemand toch? Uh, je moet rood staan als je dood gaat. Ja. Sta rood. Waarom? Zorg dat je rood staat als je dood gaat. Ja? En waarom? Nee, je, ze kunnen het toch niet meer. Je bent dood, dus ze kunnen het niet meer. Wij je verhalen. Ja, ja, maar kunnen ze niet naar je kinderen toe gaan dan? Ja, zwaar. Zwaar, Dat is hun probleem. <laughs> naar nou, mij de zondvloed. Ja, ja, ja, ja. Gauw muziek. Gauw je muziek, ja. Edwin Hawkins zingt met Oh Happy Day. Gauw je mee zwaaien. Ah. inmiddels ook opgegeven, Pim. Ja, klopt, ja. gaat gaan tegelijk, 26 ja. augustus tot 9 september. Ja, drie avonden op donderdagavond, dus uh, ja. ik ben benieuwd. Ja, en uh, mijn man heeft het dus al gedaan. die heeft uh, De laatste avond is een soort dating met uh, politieke partijen hier in Zandvoort. Dus de oh. OPZ en VVD, ja, ja. En noem het allemaal maar op, al die partijen. De Partij voor de Dieren zit hier niet in de, in de raad. PvdA maar, natuurlijk wel, een grote, PvdA. belangrijke. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja een heleboel uh, partijen. En, uh, mijn echtgenoot heeft het met name gehad over GroenLinks... Over dat hij heel veel standpunten toch wel wil uh, gaan uh, promoten van uh, Partij voor de Dieren. Omdat Partij voor de Dieren hier gewoon niet zit. Oh, oké. Okay. Ja, ja dus, dat ze dat willen overnemen. Ja. En jij bent druk bezig met de PvdA. Ja, klopt. Ja, wij gaan de PvdA uh, bovenaan zetten. Huh? Ja, ja, ja. ja. Uh, moet, moet, moet no, ik... Nou, <laughs> gauw een plaatje. Ik ben, ik ben wel benieuwd wat de PvdA te bieden heeft. Dus uh, ja, sowieso. ik doe of. zeker met je mee. Heb je nog gelezen? Ja. Want het uh, wel, uh, verkiezingskoorts komt wel een beetje. CDA, die heeft al een advertentie geplaatst. Ja. Ja, de VVD is natuurlijk weer roerig bezig. Dus, uh, ja, behoorlijk. Ja, ja. ja. ja. Ja, ik ben, ben benieuwd hoe dat af gaat lopen met de VVD. Nou, nee, Astrid, is al een beetje bekend. Die Drommel uh, ja. Junior heeft het nu, is nu lijsttrekker. Ja. Dus uh, ja, die heeft het nu voor te zeggen, denk ik. Ja, en, en Ellen Verhey ligt er gewoon helemaal. Uh, die ligt eruit, ja. Maar gaat hij een politieke partij voor zichzelf beginnen? Of? Ja, dat denk ik niet. Nee? nee? En die huidige voorzitter is natuurlijk ook aan het beraden, ja, ja wat hij moet doen. Wanneer is de voorzitter huidige lijsttrekker of zo, ja. Ja. ja. En de huidige lijsttrekker is Ellen Vrij. Nee, die nee? andere. Verhey okay. is al uh, afgeserveerd. Die andere die was nu. Uh, ja, die had uh, gedacht. Nou, ik word een lijsttrekker, maar okay. nu is die drommel geworden. Oké, okay, nou. Zal ik even kijken hoe, ze, hoe die heet? Ja. Ze dus hebben we natuurlijk de Sandvoortse kant natuurlijk, waar echt alles in staat. <laughs> nee, nee, dat is echt Ja, waar. ja Dat en doe trouwens, je hartstikke even, goed. goed. Ja. VVD inderdaad, ja. Uh, kijken waar stond hij. Hendricks, ja. Ja, die heer Hendricks. Martijn Hendricks. Hmm. Die is geen lijsttrekker meer, dat had hij wel gedacht, ja. Dus, uh. Maar zo gaat het, ja. ja. ja. Maar ik las ook een hele positieve verhaal over het Badhuisplein. Heb je die tekeningen gezien? Dat ziet er wel. Nee, niet het Badhuisplein, het, de Watertoren. Bij de watertoren. Zou ja. er nou eindelijk iets gaan gebeuren? Of, uh? Ja, zo. we hopen dat ze nog in 2021... Er zijn nog wel wat kleine bezwaren of zo, maar... De tekening ziet er goed uit. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Oké, okay. hier weer een nummertje van Velofsky. Dit keer een Weny Day Men. Space. A grey confection clad and happy looking race They fill up slots with little things they find in space Here come the rainy day and <laughs> Sitting in the station, I watch them come and go to different destinations. I make good friends. I mean, it must be high or low That is, you can't, you know Tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Get hung about Strawberry feels Forever Always know Sometimes think it's me But you know I know and it's a dream I think I know I mean, uh, yes, but it's all Wrong That is, I think I disagree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 wat zandvoortse uh, berichten. Er is een be bewonersbijeenkomst en dat gaat via Zoom geloof ik. Op 6 en 8 juli over de bereikbaarheid van Zandvoort uh, als de Formule 1. Uh, ik, zal, ik lees het even voor. De Dutch Grand Prix organiseert samen met de gemeente en Zandvoort uh, Beyond op 6 en 8 juli digitale bewonersbijeenkomst. Over het evenement de verkeersmaatregelen per wijk... en hoe het proces van doorlaatbewijzen... tijdens de Dutch Grand Prix exact eruit ziet. Onlangs werd bekend dat het eerste weekend van september... dubbel september... de Dutch Grand Prix volledig vorm zal plaatsvinden. Met 100.000 fans per dag op 3, 4 en 5 september. Het Formule 1 evenement wordt georganiseerd... Waarop wordt, werd al bekend dat de NS al druk bezig is met de mobiliteit op het spoor tijdens de Formule 1 weekend. En ook de andere voorbereidingen draaien op volle toeren. Je kan je aanmelden voor een bijeenkomst op 6 of op 8 juli. En dat kan via uh, formulier wat, wat staat op Zandvoort uh, Insight. En op Facebook en dat soort dingen. Nou, ik denk dat het ja. wel belangrijk is, want er gaat een hoop gebeuren, ja. Ja, ja, je, je, je hebt echt zo'n zo toegang-doorlaatbewijs nodig, want anders kom je gewoon je dorp niet meer in. Nou, ik heb een parkeervergunning uh, op mijn auto, ja. dan mag je er sowieso in. Ja? Ma ja maar maar dat je, heb ik ook, maar. Ja, dus daar hoef je niet aan te vragen, dat staat erin volgens mij. Uh, nee, dat zeer. staat nergens in. In het krantje stond het. Ik zal het zo even opzoeken in het Ik krantje. Het maar even Wel, als je een oprit hebt en je hebt geen parkeervergunning, dan moet je de gemeente bellen. Oh, okay. En dan krijg je op die manier ja. je een vergunning. Ja. Ja. Nou, we hadden natuurlijk al eerder gezegd ook dat Café Neuf verkocht was. En dat wordt nu een kaste uh, kasteel, een restaurant Maru. Maru. Maru. Maru. Ja. ja, met combineren met Japanse en Peruaanse keuken. Uh, kleurrijke gerechten en uh, met, met name dus, uh, hoe heet je die Japanse dingen met, met rijst erin? Ja, ja, sushi. Sushi's, ja. Ja, ja. En wat hebben ze van de Peruaanse keuken? Uh, Servici. Servici, <laughs> ja. Nikkei cuisine. cuisine. Ja. ja. Hebben wij een Nederlandse keuken? Wij in Nederland, natuurlijk. Stampot? Ja, alleen maar stamppot, is dat, ja dus met name de echte Nederlandse keuken en de ja, ja. echte soep. En, echte uh, soep. Pindakaas vroeger. Pindakaas, ja. Maar ze ja, een gerecht? Ja, dat is inderdaad, dat is waar, ja. ja. ja. ja. Nee, maar de echte gerechten, dat zijn dus de, de stampotten en uh, hete bliksem. Hete bliksem, ja. ja. ja. Zullen ze dat hier in het buitenland? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou. Denk het nee. niet. Nee. Dus... We horen rare geluiden van buiten komen. Ja, geluiden van buiten. We hebben drama opgestaan. Het is mooi. Ja, het is hartstikke wel aan. om te kijken. Ja, het zit wel We moeten gauw naar buiten. Even, even gauw uh, doordraaien. Gauw het volgende nummer. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle of sunshine appears. behind. Ja, nog even over het parkeren in, uh, in Zandvoort. Ik, ik zal even een stukje voorlezen uit het uh, Zandvoortse krant... van de extra maatregelen. De doorlaatbewijzen worden in augustus uitgereikt... op basis van de huidige parkeervergunningen. Inwoners en ondernemers die op eigen uh, erf parkeren... en andere belanghebbenden kunnen het bewijs bij de, bij de gemeente aanvragen. Om overlast in Zandvoort te beperken heeft het college besloten om extra maatregelen te treffen. Zo zijn in de genoemde periode bezoekersvergunningen niet geldig... en is betaald parkeren niet mogelijk. Parkeerplaats De Zuid wordt in zijn geheel gebruikt door de Dutch Grand Prix... en is dus niet beschikbaar voor abonnementhouders. Zij krijgen een tijdelijke parkeervergunning... om hun voertuig in heel Zandvoort te parkeren. Er komt een speciaal team dat alle vragen over doorlaatbewijzen en parkeren kan gaan beantwoorden. De spoorwegovergangen zijn gesloten. Zandvoorters die gebruik maken van een rolstoel, rollator of scootmobiel... of die überhaupt slecht te been zijn... en die van Zuid, bijvoorbeeld Huis der Duinen, naar Noord, het winkelcentrum willen... zullen er rekening mee moeten houden dat de spoorwegovergangen... van de Van Lennepweg en Sofiaweg en de Verlengde haltestraat Vondelaan de gehele dag gesloten zijn... van donderdag 2 september... tot maandag 6 september 5 uur. De papiervergunningen... voor de strandhuizen langs de boulevard Bernard zijn ook... voor heel Zandvoort geldig verklaard geworden. De geldigheid hiervan... zal vanwege de opbouw van het evenement... al beginnen op zondag 29 augustus. Dus er is, gaat best echt heel veel... Ja, klopt. Ook dat je niet betaal mag parkeren. Ja, ja, heel apart, ja. Dus die mensen die hier al zijn, die kan hebben ook een probleem, denk ik. Ja. ja, nou ja Ik, ik zou, kijk, ik, ik hoop voor 3 september een, een ander paard te hebben. Ja. Dan zou ik naar de Veluwe toe gaan, maar dan moet ik op vrijdagochtend moet ik het dorp uit. Maar ik moet op zondag er ook weer in kunnen. Ja, dat kan. Je hebt een vergunning op je auto, ja. dus ja, jij mag er binnen. Ja. ja, maar ja goed, ik moet ook nog mijn auto kwijt zien te raken, ergens in het dorp. Nou, als jij weggaat, dan mag niemand in, dus ja, dat is ook weer waar, ja. Oh, ja. ja het is te hopen. Oh, dat, is, dat gaat misschien niet eens door natuurlijk, naar de Veluwe. Nee, dat uh, ja, is Als dus geen zeker. paard hebt, gaat niet door? Ja. Nee, als je geen paard hebt, dan gaat het niet door. Oh. Dus. Ja, ik heb dan een uitzending rond de, de F1, dus uh, ja, je bent welkom, maar... Uh, <laughs> <laughs> ja, is dat al voorbereid uh, trouwens, de uitzendingen? Ja, we, als we regulieren. Gaan gewoon vrijdagmiddag gaan we van Ach, gewoon, uh, 12 uh, tot 2. Ja. Ja. Ja. Ja. Alleen dan gaan we alleen uh, nummertjes ja. draaien... van uh, uh, ...waar dan een, auto in, voorkomt, de auto, auto, auto, een auto in voorkomt, een raceauto in voorkomt. Ja. Oh. Dus, uh, ja. <laughs> ja. Dus, nee, dat wordt leuk inderdaad, ja. Maar het wordt inderdaad wel ingrijpend, dat zat ik ook te denken, ja. Ja. ja. ja. Maar misschien maar goed ook, ja. Ja, ook die fietsen, kan maar niet voor zijn. 41.000 fietsen, hebben we toch... Ja, ze gaan een hoop parkeerplekken aanleggen of uh, fietsenstallingen aanleggen, maar... Ja, 1, nou ja 40, kijk, op het duizend. Badhuisplein kun je er heel veel kwijt. Nee, je... geen 41.000. Nee, maar op het, bij ons op het Venemaplein kun je natuurlijk heel veel fietsen kwijt. Ja, maar je ziet hoe die fietsen neergekwakt worden. Hè? Ik zou niet graag daar mijn fiets neerzetten. Er valt om en zo, nou probeer het ja, maar s avonds... Waar, waar wil je ze dan? Je moet ja. toch zoiets creëren bij Badhuisplein of, of bij ja. mij op het Plein. Ja, ik denk wel, dat. Het, nou, laten we hopen dat het geen zootje wordt, maar het zal... Uh... Het zal ongetwijfeld een zootje worden, maar ja. Ja. Ja. ja we dan zitten te denken, ja. we hebben toch dat grasveld gekocht bij ons voor. Dat misschien ah, als, ja, uh, ja, ja. als, uh, ja... Ja, Kunnen jullie nog wat verdienen als uh, VV? Ja, ja, ja. Ah, juist nee, niet nee, meteen kassa. Ja, we gaan natuurlijk. naar het nieuws toe en, uh, ja. en aan de andere kant zijn wij we weer terug. Want ja. moeten we nog vol praten? Nee, nee, nee. Ik heb een uh, Touch van de Outsiders. Want aanstaande woensdag ga ik met Leon van S. Leon even bellen tussendoor. Uh, het over de Outsiders hebben. Met Wally Tax en zo. Ja. Dus als voorbereiding daarvoor hier de Outsiders met Touch. Her hand. Yeah, then she looked at me, Oh I could see her eyes. But well, just a sign hope, just a sign of day with me.